4 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. In Brazilië heeft de politie een einde gemaakt aan de gijzeling van negen mensen. Ze zijn allemaal nog in leven. Ze waren meegenomen na een overval op een sieradenfabriek. Die was gistermiddag in Cotipora. De politie was snel ter plaatse, ook omdat de bende al een tijd in de gaten werd gehouden. Er ontstond een vuurgevecht waarbij de leider van de bende en twee anderen werden doodgeschoten. De overige leden sloegen met een onbekende buit op de vlucht. Ze splitsten zich op in twee groepen. De ene groep maakte twee gijzelaars in een bar. De andere viel een huis binnen en nam vijf mensen mee, onder wie een kind. Ze werden gevonden op zo'n vijf kilometer van de sieradenfabriek. De politie heeft niet gezegd of er ook bende zijn gearresteerd. Wel is een deel van de buit teruggevonden. Bij een busongeluk in de Amerikaanse staat Oregon zijn negen mensen omgekomen. Tientallen inzittenden raakten gewond. De buschauffeur verloor op een besneeuwde weg de controle over het voertuig en schoot door de vangrail. De bus stortte 30 meter naar beneden. De chauffeur heeft het ongeluk overleefd, maar hij is vanwege zijn verwondingen nog niet aanspreekbaar. Minister Hillary Clinton is opgenomen in het ziekenhuis. Er is bij haar een bloedpropje ontdekt en daarom wordt ze nu behandeld met bloedverdunners in een ziekenhuis in New York. Clinton liep twee weken geleden een hersenschudding op bij een val... Toen werd ontdekt dat ze een buikvirus had opgelopen en dat ze uitgedroogd was. Ze zegde daarop een reis af naar het Midden-Oosten en Afrika. Ook kon ze niet getuigen in het congres over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. Minister Clinton heeft met haar drukke werkschema veel respect afgedwongen. Maar de vermoeidheid was voor haar een reden om niet voor een tweede termijn te gaan als minister van Buitenlandse Zaken. Ze wordt volgende maand opgevolgd door senator John Kerry. Het weer overdag grijs met wat motregen en een soms harde wind. Het wordt een graad of 10 in de avond vanuit het westen meer regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, Goedemorgen, mijn naam is Jan Emaus. Bent u zomaar midden in de Nacht van het Goede Leven gevallen? Um, het komende uur... Um, nou, ga er maar eens voor, voor zitten. Ga er maar eens goed voor zich of, of voor liggen. Dat mag voor mij part ook. Um, want als je wel eens uh, twijfel hebt over de kwaliteit van je eigen bestaan... na dit hoorspel denk je daar anders over. Dan denk je, nou, zo slecht heb ik het uh, niet. Het gaat over gekwelde personages. In een uh, hoorspel getiteld De Grote Fuga... door de KRO in 1983 uh, voor het eerst uitgezonden. Gaat over Beethoven. Beethoven had een broer, Karel... En die broer had een zoon, die heet ook Karel, het neefje dus van, uh, van Beethoven. Beethoven's broer gaat dood en Karel belandt bij Beethoven, bij Ludwig. Uh, Beethoven die gaat voor hem zorgen. Maar die twee liggen elkaar niet. Het is, is duwen en trekken en ze zitten elkaar in de weg. Zo erg dat die uh, Karel, neefje Karel dus, een zelfmoordpoging onderneemt. Uh, is ook niet zo gek, want hij heeft te maken met oom Beethoven... die uh, doof is, hij zit is, is aan het einde van zijn, van zijn leven. Die communiceert met anderen via schriftjes. Dus hij schrijft steeds op wat hij hier te zeggen heeft. Zit ook nog druk te componeren, daar is hij nog helemaal geniaal in. Hij schrijft in die periode dat hij die, die toestand met dat neefje heeft. De grote vuga, daar zijn we bij de titel van het uh, hoorspel aangekomen... En dat is ook nog een stuk dat ontzettend slecht valt bij het uh, publiek. Het publiek vraagt zelfs, nou, uh, sla dat stuk maar over. Ze snappen het gewoon niet. De critici snappen het ook niet. Tegenwoordig uh, wordt het als een meesterwerk beschouwd. Nou, tot zover deze sfeertekening. Het is tijd voor de grote vuggen. Zolang u voogd bent en Carol hier blijft, heeft u niet alleen alle zorgen zoals tot nu toe, maar heeft u ook steeds weer met zijn moeder en haar entrigezen te kampen. Zolang u voogd bent en Carol hier blijft, heeft u niet alleen alle zorgen zoals tot nu toe, maar heeft u ook steeds weer met zijn moeder. Alle communicatie met zijn moeder moet onmogelijk gemaakt worden. Zolang u voogd bent en Karel alle hier alle communicatie blijft, met zijn, zijn moeder en alle zorgen onmogelijk, onmogelijk gemaakt worden. Maar heeft u ook steeds weer Alle communicatie zijn met zijn instructie moet onmogelijk gemaakt worden. Zolang uw voogd. Hij moet geheel van de invloed van zijn moeder gescheiden worden. En zeer streng behandeld. Hij moet geheel van de invloed van zijn gescheiden worden. Men wenst zelf dat u de voogdij overneemt. Maar men wil dat iemand u terzijde gescheiden wordt. Omdat uw gehoorloosheid. Dat probleem heeft. Hij moet geheel van de invloed van, van zijn moeder gescheiden worden. Men wenst zelf dat u de voogdij overneemt. Maar men wil dat gescheiden wordt. Alle communicatie aan de gehoorloosheid. Hij geheel van de voor alle communicatie is een communicatie Vreed noodlot. Nee. Nee. Mijn ongeluk... zal nooit ophouden. Eerst moeten we de beslissing van de magistraat hebben. Pas dan kunnen we alle nodige stappen nemen. Met twaalf jaar is een kind nog niet zover dat het niet geheel verbeterd kan worden... wanneer het behoorlijke leiding krijgt. Hij zal tenminste nog zes jaar aan het toezicht onderworpen zijn. De en als dat kachel is, kan het onmogelijk misgaan. IJzeren moeten meestal inwendig verwarmd worden. Zoals wanneer het rookt. Daardoor dat de kachel in de kamer door... De muur geslagen wordt en de deur open blijft. En dicht gaat, zal het echter koud worden. Op de rommelmarkt is een prachtige kachel. Ook een bijzonder type, dat ik niet... Ze heeft me gezegd dat ze zelf wil dat ik hier blijf... maar dat het haar moeilijk valt nu in plaats van 900, 1200 gulden op te brengen. Ik weet niet waar al die luizen nu vandaan komen. Maar het is gezond luizen te hebben. Uw neef ziet er goed uit. Mooie ogen, gratie, een sprekende gelaatsuitdrukking en een voortreffelijke houding. Als alle mensen maar uw liefde voor hun neef konden begrijpen... En is het niet waar dat Karel wist dat zijn moeder met haar geliefde sliep... terwijl uw dode broer in huis was? We moeten van het principe uitgaan dat men haar bij de opvoeding geen invloed kan geven... omdat een vrouw voor deze leeftijd van een jongen hiertoe hoegenaamd niet geschikt is... Verder is het nodig dat u, als dat geëist wordt... dat u voortdurend in de kosten van de opvoeding zult voorzien... Waarop... Dat spreekt goed, waarop dan in het ergste geval zich de dreiging kan voordoen... dat zij willen dat u uw handen er geheel van aftrekt. Waarom heeft hij zijn oom verlaten omdat zijn moeder hem gezegd had dat ze hem naar een openbare school wilde sturen. En hij zelf dacht niet dat hij verder zou komen met privéonderwijs. Hoe heeft zijn oom hem behandeld? Goed. Waar is hij de laatste tijd geweest? Hij heeft zich bij zijn moeder verborgen. Waar zou hij het liefst wonen? Bij zijn moeder of bij zijn oom? Nou, hij zou het liefst bij zijn oom wonen. Als hij maar een kameraad had. Want zijn oom hoort slecht en hij kan niet met hem spreken. Heeft zijn oom hem mishandeld? Hij heeft hem vaak gestraft, maar alleen als hij het verdient. Vraagt hoe oud ik ben. Of ik je tot voogd wil hebben. Of ik ervan overtuigd ben dat jij alleen het goede met me voor hebt. Ze heeft zoveel tegen me gezegd dat ik geen weerstand meer kon bieden. Het spijt me dat ik toen zo zwak was en vraag u daarom om vergeving. Maar ik zal me nu zeker niet meer laten verleiden. Dat moet met hem uitleggen, dat, dat moet hem eeuwig moet aan de keten. Zulke puur natuurlijke karakters gaan vaak in een schadelijke omgeving te gronden. Ja, hij zou wel bij zijn moeder naar school hebben kunnen gaan, maar zou morele en fysiek te gronden gegaan zijn. Omdat bij meer fantasie, zoals hij die heeft, het jonge gemoed zich gaarne aan de misdaad overgeeft. Hoe ik tegenover het biechten sta, kan men hieruit afleiden dat ik Karel zelf naar de abt van Sint-Michaël heb gebracht om te biechten. Maar die zei dat hij, zolang hij zijn moeder moest frequenteren... al het bichten niet zou helpen. In dat conversationsblad van 29 februari 1820... liegt meneer Wolfssohn over mij. In het conversationsblad staat dat u een gehoerapparaat van Wolfsohn bedient... dat als een diadeem over het hoofd getrokken en met haar of een pruik wordt bedekt... Klacht indienen. bestaat niet. Men heeft altijd gemeend dat het er was. Maar omdat er geen natuurtoestand bestaat, kan er ook niet zo'n soort recht zijn. Rechten ontstaan alleen in de samenleving... Ben heb ik geen recht en niemand heeft recht op mij? Een natuurtoestand veronderstelt de mens zonder beperking. heeft hij beperkingen en rekening te houden met anderen. Dus plichten tegenover anderen in acht te nemen. Deze hebben ook andere plichten tegenover hem in acht te nemen. En die kan hij eisen, omdat hij zo ook moet nakomen. Dat zijn dus zijn rechten, die in de natuurtoestand niet plaats kunnen vinden, omdat de mens dan alleen is. Omdat dan een mens helemaal alleen moet bestaan. Zodra er een volk is, zijn er ook wederzijdse plichten en rechten. Dus reeds een staat zonder grondwet. Volk is reeds een staat. Het recht is een beperking. Dat wil zeggen dat ik niet alles wat ik wil tegen anderen kan doen. Ik kan dus eisen dat anderen zo rekening met mij houden. Dat zijn dan mijn rechten. Maar zijn er geen andere personen met wie ik... en die met mij rekening moeten houden... en plichten na te komen en te vervullen hebben... dan houdt al het recht op en treedt er een natuurtoestand in... waar geen recht meer mogelijk is. Maar dat alles staat niet in de leerboek. Helemaal fout. En heeft lang geloofd dat de zon om de aarde draait. Maar dat was ook niet waar. Als ik morgen 50.000 gulden win, zal ik voor alles het natuurrecht omverwerpen. De wereld is een koning. En zij wil gevleid worden om zich gunstig te tonen. Maar ware kunst is eigenzinnig. En laat zich niet in vleiende vormen dwingen. Beroemde kunstenaars zijn bevangen steeds. scène gehad. Karl had vandaag zijn mondeling examen, maar liep in alle vroegte weer naar zijn moeder omdat hij gisteren en vandaag zijn lessen niet geleerd had. Omdat ik het huisnummer van zijn moeder niet wist, stuurde ik mijn vrouw met de bediende naar haar toe. Mijn vrouw blijft in de straat in de wagen zitten en laat haar via de bediende zeggen Karl terug te geven, of ik zou gedwongen zijn hem door de politie te laten halen. Mevrouw Beethoven deed aanvankelijk of dit niet was, maar mijn vrouw stuurde de bediende er voor de tweede keer in met dezelfde bedoeling. Mevrouw Beethoven liet erop op mijn vrouw vragen of ze niet binnen wilde komen. Maar mijn vrouw liet haar zeggen dat ze niks met haar te maken had en liet over de laatste keer vragen of ze Karel wilde teruggeven of niet... waarop ze dan toch eindelijk naar buiten kwam... en nog met wat leugenachtige omwegen deed alsof de jongen er niet was. Toen eindelijk bracht ze hem op de belofte van mijn vrouw... dat ze bij mij zou bewerkstelligen dat ik hem niet zou straffen. En ik ging mee naar het examen dat hij tamelijk goed maakte. <middels> Ze is een kanaille. Precies, een kanaille. Alleen al haar aanwezigheid verpest de jongen. En aan haar mening kan hij nooit in een atmosfeer gedijen. Het is het beste als ik de volmacht krijg om ogenblikkelijk hulp van de politie te vliegen. Dan zal ik er recht van doen. U weet toch hoezeer ik vorig jaar voor haar opkwam dat Karel geen nadeel van haar had ondervonden? Ik, ik zou er zelfs voor zijn geweest. Alleen nu schaam me voor een dergelijke verdorven hoeren mijn huis te zien. zou er niet van een soort uurwerk per paar gehoorapparaten gemaakt kunnen worden... waardoor steeds die zo noodzakelijke beweging van de lucht voor het geluid voor het oor vernieuwd wordt. Heb je niet van de toneelspeler Kustner gehoord, die zich doodgeschoten heeft? Nu heeft een schilder geprobeerd een handeltje te beginnen door hem in de stand waarin hij het pistool afdrukte op doosjes te schilderen en te verkopen. Hier komt zelfmoord toch niet zo vaak voor als bijvoorbeeld in Parijs, waar men in het Palais Royal Farao speelt. En als men alles verspeeld heeft, alleen maar een trap hoger hoeft te gaan, waar zich voor dat doel een pistolenverkoper bevindt, bij wie je voor je laatste stuivers nog één pistool te leen krijgt. Ik heb er nooit aan getwijfeld en twijfel nog niet dat we gelukkig kunnen samenleven. Ik tenminste zal je nooit reden tot ontevredenheid geven. Alleen geloof ik niet dat dat mogelijk is als je niet ophoudt mij te wantrouwen. Ik kan je weliswaar geen bewijs a priori geven dat ik niet anders zal doen dan wat plicht vereist. Maar als je al niet eerder mijn oprechtheid had geloofd, had je me niet bij je genomen. Omdat dat nu tot mijn vreugde gebeurd is, weet ik geen ander middel dan of bij mijzelf zoveel redelijkheid te verwachten dat ik je niet zal teleurstellen... of elk van mijn schreden in de gaten te houden. En dat zal voor mij minder pijnlijk zijn dan achterdocht die ik niet verdien. Dubbelzinnige woorden en toespelingen treffen vaak dieper dan openlijke beschuldigingen... waartegen je kunt verdedigen. Het is ook goed mogelijk, en het moet bijna zo zijn, dat je je vergist... Een een of andere blik of gebaar dat uit hele andere en onbelangrijke gebeurtenissen afkomstig is... voor iets anders houdt. Ik weet het maar al te goed. En zelfs omdat je zoveel voor mij hebt gedaan... doet het me pijn dat je me niet die weldaden waard acht... waarmee je me nog steeds overlaat. Ik weet ook niet hoe je eraan komt. Misschien omdat je denkt dat ik weer terug wil, daar vergis je je erg in. Ik kan met zekerheid beloven dat ik je geen verdriet zal bezorgen... als je het niet zelf veroorzaakt. Je bent somber, lijkt het. Ik mag er niet aan twijfelen dat ik daarvan de oorzaak ben. En juist omdat het er mij aan gelegen is om het te weten... vraag ik je daarom of ik je reden heb gegeven om boos te worden. Je kan misschien denken dat ik te vrij heb gesproken... maar het is beter te spreken dan te zwijgen. Dat begrijp ik niet. Ben ik er dan over begonnen? Ik geloof dat we te veel afdwalen... Er valt alleen te besluiten of je me vertrouwen kunt of denkt dat te kunnen of niet. Ik ben zo. Dat begrijp ik weer niet. Alleen niet onverschillig. Als je mijn vrijmoedigheid ook als koppigheid ziet, dan blijft er niets meer over. Zolang je me vertrouwt, zal ik me gelukkig voelen. In dit geval spijt het me dat ik zoveel gezegd heb. Het was de laatste keer. Ik ben met de keuze van die vriend van jou bepaald niet tevreden. Armoede verdient wel deelneming, maar niet zonder uitzonderingen. Ik zal hem niet graag onrecht doen, maar hij is voor mij een lastige gast... die het volledig aan welstand en welvoegelijkheid ontbreekt. Wat toch enigszins welopgevoelde jongelui en mannen betaamt. Overigens verdenk ik hem ervan dat hij het eerder met de huishoudster... dan met mij opheeft. En verder houd ik van stilte. Ook de ruimte is hier te beperkt voor nog meer dat ik voortdurend bezig ben en hij voor mij helemaal geen interesse kan opbrengen. Je bent nog zeer zwak van karakter. Wat de keuze betreft geloof ik dat een intieme omgang van vier jaar... wel voldoende is om een mens aan alle kanten te leren kennen. Vooral een jongen die zich onmogelijk zo lang onder een masker kan vertonen. Als hij jou niet aanstaat, dan staat het je vrij hem weg te sturen... maar hij heeft niet verdiend wat je van hem zegt. Ik vind hem onbehouwen en gemeen. Dat zijn geen vrienden voor jou. Als je hem onbehouwen vindt, vergis je je. Ik wist tenminste niet dat hij je gelegenheid heeft gegeven dat te geloven. Ook ben ik niet van zins hem voor een ander te ruilen... wat juist een teken van karakterzwakheid zou zijn... die je me zeker ten onrechte verwijt. Want ik heb van alle leerlingen bij Bluchlinger en niet één gevonden die mij mijn vaak verdrietige verblijf... al daar zo verlicht heeft als hij. En ik geloof hem tenminste verschuldigd te zijn. Je bent nog niet in staat om te ziften, Karl. Wat mij betreft, ik zal van hem blijven houden... zoals ik van mijn broer zou houden. Als ik er een had... Mij meer pijn doet dan jou zelf. De angst heeft mij geheel ontnuchterd. En nu pas zie ik in wat ik gedaan heb. Heb. Vergeef me dit keer maar. Nogmaals vraag ik je... Vergeef me. Je zoon, Karel. Ik trekt zich alles te veel aan. Er gaat zeer is. En dat is niet goed voor u. Wat u nodig hebt is rust, rust, rust. Om geheel dat te zijn waar de natuur u hier beneden heeft voorbestemd. Meester, heer, ik zeg u iets en volgt u mij. Hoe zal ik het programma laten drukken? Want dat gebeurt al vandaag. Is het, uh, lid van de Koninklijke Academie De Stockholm en Amsterdam, zegt u het maar heel kort. Daar ben ik niet voor. Beethoven is dictator en president van alle academies ter wereld. En verstandige mensen zullen deze titel als ijdelheid beschouwen. Geen ongelijk. De naam Beethoven schittert zonder alle toevoegingen zeer helder en eenvoudig. Het is de hele wereld bekend wat en wie u bent. Meester, op de plaats rust. En contradiceer niet meer zoveel. Het geeft confusie. Dus aardig, vroom en zacht en bij alles mooi volgen wat wij doen. Zo moet het zijn. Geduld, geduld. Weggaan Begon je opeens te schreeuwen, zodat de mensen bleven staan. Ik gaf dus vanzelfsprekend aan dat je geen opzien moest baren. Daarop begon je weer. Ik kon dat toch niet laten gaan op straat? Ik zei je dus dat ik, als je zo schreeuwt, naar huis zou gaan. Je hield, lijkt me, dat wat voor mijzelf een goed gemeende waarschuwing was... ...voor trots en je ging tegen mij tekeer. Nu moest ik toch voorop gaan, want de mensen bleven staan. Je liep me na en toen je me riep, bleef ik meteen staan... ...omdat ik zag dat je rustiger werd. Dat is alles, naar waarheid. We'll hey. Ik wil heel oprecht zijn. Het is nu te ver gekomen om het nog voor me te houden. Het was meteen bij het begin gebrek aan zin in deze dingen... dat mij verhinderde van de colleges echt gebruik te maken. En daar kwam het ook door dat ik er heel wat verzuimde. Je vermoedt zelf wel dat het examen niet goed zal uitvallen en helaas. Ik ook. Ik wil zonder jouw toestemming niets worden en zal ook verder studeren als jij dat wil. Je zal mijn keus vreemd vinden, maar ik spreek toch vrij uit zoals mijn voorkeur mij ingeeft. Het beroep dat ik zou willen kiezen is ook niet gewoon, in tegendeel. Het vereist ook studie, alleen van andere aard en zoals ik geloof meer in overeenstemming met mijn voorkeur. Soldaat. Ik zie wel dat je ontvlamd bent. En toch heb ik nog hoop dat je op een rustiger moment anders zult denken... en mij nog niet helemaal zult opgeven. Ontneem die hoop niet en druk me niet neer. Ik ben het al genoeg. Geen verwijten, maar kom, keer terug naar het trouwe hart van je vader Beethoven. Alleen in Gods naam. Ik hoop dat hij nog gered kan worden, vooral als u snel komt. Karl heeft een kogel in zijn hoofd. Hoe het gebeurd is zult u horen, maar snel, in godsnaam snel. wijsheid dat een kunstenaar moet leiden. Maar het is wel hoorbaar gemaakt in de grote fuga. Hoorspel door de Karo, eerder uitgezonden in 1983. Het is uh, kwart voor vijf. Dit is de nacht van het goede leven van diezelfde Karo. We moeten nou een brug slaan van Beethoven naar David Voorhuis. Um, allebei een beetje Duitserige, <laughs> Duitserige achternaam. En David Voorhuis heeft wel met uh, Beethoven gemeen... dat hij uh, uh, niet de gemakkelijkste weg koos om muziek te maken. Voorhuis uh, maakte in 1969 een uh, LP onder de naam The White Noise. En uh, daar zaten allerlei elektronische effecten op. En mind you, de synthesizer die moest nog half uitgevonden worden... en kon maar één toontje uh, per toets genereren... Er werd ontzettend veel met tape gewerkt en geplakt en geknipt... om tot wonderlijke resultaten te komen. Beetje vervreemdende muziek was het... waar destijds heel vreemd tegenaan werd gekeken. Het is een beetje een cult-LP geworden. The Wide Noise en an Electric Storm, zo heet die LP. Daarvan om te beginnen Love Without Sound. of Without Sound, van uh, The White Noise, van David Forhouse dus, in 1969. Een soort goochelaar met uh, elektronica was hij. En uh, het was erg veel werk om zo'n uh, nummer op te nemen. Zoveel werk dat hij... Uh, na een jaar niet eens genoeg had om een LP mee te vullen. Hoeveel stond er op een LP? Nou, 35 minuten of zo. En uh, uh, ja, om, om, om het ding dan toch maar vol te krijgen... heeft hij uh, een nummer bedacht dat eigenlijk alleen maar een uh, drumsolo is... van, uh, ik geloof, 12 minuten. Die zal ik jullie besparen. Wat ik wel leuk vind van Voorhuis is dat hij niet de avant-gardistische artiesten de hele tijd uh, uithing... maar ook uh, enige humor in zijn uh, muziek wist te stoppen. Uh, bijvoorbeeld in deze, Here kan the Vlies. More from six weeks or more, you say it's a bore to keep this darn hold tidy. Why'd you do the things that most people frown at? You haven't washed yourself weeks. You're back to sleep. Can't begin to clear that mess in the kitchen. The windows crack, the basin leaks. Mijn bein' quiet in mijn pijn niet in de buurt, ik En met die zoen beëindigde in de jaren zeventig... de VPRO-televisie haar uitzendingen s'avonds. Ja, dat is merkwaardig. Er is een tijd geweest dat het ook eens een keer ophield op de radio... en op de televisie. Dan kwam er gewoon een mevrouw die zei wel te rusten. En dan kwam er uh, iemand anders en die zette de zender af. Dat gold ook voor de radio. Tegenwoordig gaat alles door. Dat heeft dan ook wel weer waard, hoor. Maar ik vind het ook wel eens een goed, goed idee. dat we Eigenlijk moeten we eens per jaar... Een dag hebben dat, dat alles ophoudt, gewoon, om middernacht. Wilhelmus en uh, doei. En dan, uh, en dan om zes uur weer terug zijn. Eén dag maar, om even te ervaren hoe, hoe dat is. Om even geen informatie te krijgen, maar ja heb ik het over. Ik had het over humor in de muziek. Uh, the white noise die, uh, die kon dat. Frank Sappa die kon het niet meer op het laatst. Die, uh, dat werd een beetje een zuurpruim. Terwijl die uh, in uh, ja, de vroege dagen van zijn carrière niks anders deed dan relativeren. Dancing voelen ze een goed voorbeeld. dancing. That's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course, now right along with them, I got no natural rhythm. But I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I jump out of my seat, but I can't compete Cause I'm a dancing fool Dancing, dancing fool The disco folks all dressed up Like they fit to kill I walk on in and see them there Gonna give them all a thrill When they see me coming They all steps aside The has a while I commit my social suicide. I'm a dancing e wrong, I may be totally wrong, but I'm a dancing fool. Yowza, yowza, yowza. I got it all together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say, so smoke your little smoke, drink your little drink, while I dance the night away, I'm a dancing fool. Wrong with Lama. I may be totally wrong with Lama. I may be totally wrong, but I'm a fool. Yeah. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? <laughs> Looking for Mr. Goodbar Here he is. Wait a minute. I've got it. You're an Italian. bent you Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine. <laughs> yes. Sappa had als, uh, uh, als slogan... als er maar dancing in je titel zit, dan wordt het geheid een hit. En dit weer dus ook een hit. Hij nog gelijk ook. Zullen we nog even doorgaan met hem? Kan nog wel, hè, voor vijven. Peaches and Regellium.